Ik, ik, ik kan niet meer. Ik, ik, ik heb een schoen verloren. Oh, stop even, stop even. Ja, tante heeft de schoen verloren. De weg wordt hier wel barst slecht moet ik zeggen. Oh, dat hier ook nergens een woning in de buurt is. Ja, en nog even geduld. Ik meen dat ik daar in de verte een lichtje zie. Oh. Oh, dan, la, laat jullie mij dan hier maar zo lang achter. Nee nee nee nee nee. Dan wil jullie hulp gaan halen. Nee, dat doe ik per se niet tante. Het is veel te koud, in dit vreselijke weer. Oh, maar ik kan hier toch nee, nee, nee, nee. U zou zich een ziekte op de hals halen. Ach, als de heer van Rijnhoven een hand wil toesteken, dan kunnen wij u wel voorthelpen. Natuurlijk, natuurlijk. Zegt u maar hoe. Meneer van Rijnhoven, ja. wij maken van onze handen een, een draagstoel. Oh. Hand aan de pols en hand aan de pols. Ja, ja, juist. Ha? Ja, ja maar, maar daar heb ik. ...beide handen van ja, oh, oh, herr ja, Weinstuber... wil u zo een zijn de lantaarn van mij over te nemen? Maar ja, ik, ik beef zo schrikkelijk van die kou... Ja. Ik, ik, ...ik kan die lantaar niet ja. halen. Kom, meneer Weinstuber, pak aan. Ach, en legt u dan meteen Piet. eens even bij. Misschien kunnen we de schoen van mevrouw van Bende terugvinden. Ja. Ach, ach, kinderen, laat toch. Hè. Zoveel omslag. Wel nee, tante. Laten wij nog maar even zoeken. Aan één schoen hebt u niets. Toch, tante. Tante, u gaat tussen ons inzitten... Sla uw armen maar om ons heen. Kom maar. Zo? Zo, ja. Zo. Ja, ja, dan ja. Eén, ja. nou, ja. twee. Ja. Kunt u het houden, meneer Rijnhoven? Ja. Ja, ja dat zal Dat zal wel gaan. Ja, en hier ja. heb ik de schoen nog. Ah, mooi, de schoen. Nou, opmaak dan maar weer. Het is nog maar een klein hortje, lieve mensen, nog even, even ja. volhouden. Oh, uh, gaat het? Ik van bende. Oh, nou, wat wat. Neer. We zijn er. Hoe is het uh, van Rijnhoven? Oh. wat mij betreft. <coughs> Uitstekend. Nou, laten we dan maar eens proberen. Of we hier binnen kunnen komen. Oh, nou, dat betekent ik, ik zal wel eens roepen. Hey daar! Hoor! Doe zo open! Nou, nog maar eens met de alle roepen. Licht. De deur is open. Wat wordt dat? Wat willen jullie? Schipbreukelingen! Kunnen we niet binnenkomen? Ja, we zijn verdronken! Is dat, is het ja, dat niet Ja! Acht even hier dan komen, goeie vriend. Je kunt een goede fooi verdienen. Als je ons helpte wilt. Koes, jullie. Koes! Dat zal hem de duivel leren. We moeten er nou toch binnen. Ja, als wij niet snel geholpen werden, sterven wij allen niet dood. Zouden we dat hekje niet kunnen faceren? Nee, dat lijkt mij niet van Rijnhoven. Dat zit heel stevig in elkaar. Maar we kunnen er wel overheen klimmen. Zo hoog is het niet. Oh, doe, doe dat niet, Bernard. De honden zullen je aanvallen. Dat is voor die honden. voor die honden ben ik niet bang. In Friesland lopen ze meestal los over het erf. Maar hier, in deze streken, liggen ze gewoonlijk aan de ketting. Klaas. Zullen we het proberen? Ik ben je man, meneer. Wacht, we kunnen hier toch niet blijven staan? Als u mijn lantaren wilt vasthouden, je vrouw. Nee, maar hier, Klaas. Dan licht ik jullie bij. Nou, gaat u maar op mijn handen staan, ja, meneer. De huik. Ja, dat kan. Zo. Ja. Hoppla! Ah, ja. ja, ik ben er, Klaas. Zal ik je helpen? Oh, nee, meneer. Ik. ik red het wel. Kom maar. Uh, oh. Mooi. Zo. Stel we nou eens aan de deur kloppen. Als jullie niet maakt dat je wegkomt, zal ik erop losbranden. Maar luister nou toch eens. Wij zijn geen dieven. Wij willen helemaal. Oh, kijk eruit alsjeblieft. Het is mevrouw van Benden van Heijzig die hier buiten het hek staat. En ik ben huil uit Amsterdam. Wat zeg je? Mevrouw van Benden? Ja, dat toch niet waar zijn. Nog een, nog een veld, ik ben huid geloof me toch en daar buiten het hek staat mevrouw Van Benden. Daar heb ik ooit van mijn leven. Ja, ik kom, ja. Oh, ja nog een dat is nog een geluk dat de man u kent meneer, ik zeg dat ja, Anders hadden we nog moeite genoeg gehad, Dat zijn een domme verstand te Ja, ja, ja, ja, ja. He? ja, je, ja. Hallo! Ja. Wel, wel, wel, wel, wel. Ja, wie had dat kunnen denken? Ik nou dat. Ja, ik, ik, heb jullie toch zeker niet graag gelukkig. Ja, het was maar een zou ik maar zeggen. Maar, maar, maar, je kunt nooit weten. Hè. Ja, maar, maar, maar, maar. kom toch binnen, kom toch binnen, mevrouw en, en, en de dames en de heren. Noem, kom oh, dan. Oh, waarom heb je gaat ons, gaat ons oh, toch niet over? overgedaan? Eenmaal aan het hek was. Ja, maar mevrouw met al die witte vlens. Ik dacht van hem dat spookman. man. Oh. Oh. Nou, ik moet wel zeggen, jullie zien het toch wel een patje van uit. Ja, dat is natuurlijk te begrijpen. Ja, ik kan het er ook ja. Maar het is ook voor de Wat zien jullie eruit? Wat ja. is er nou toch ja. gebeurd? We hebben een zeildochtje gemaakt met het jacht van de heer Blaak. Ja. We zijn oh, door de storm overvallen oh. en over oh, ja. de dek. Oh, het is toch niet ja. waar? Jij, yeah. dat ja. ja. Men gaat toch zitten? Ja. Ik zal het nog vuur maken, want jullie zijn door. Heerlijk, heerlijk. Oh, oh. Kom ja. met zitten, zo. Ja. Ja. Ja. Je zou toch zeggen. Die rijke mensen hebben allemaal dat het raar. Een zeiltochtje maken als je drogen wel thuis kent. <laughs> het lijkt mij het beste, uh, als je er tenminste voor zorgen kunt Bas Gedo, dat de dames zich hoe eerder hoe beter naar best begrijpen. Ja, dat, uh, dat, dat, dat zal wel gaan, denk ik. Uh, ja, dus, uh, wat denk je, vrouw? Uh, je uh, De oude oh, dames kennen wel bovenvoor in de slaapkamer terecht toch Ja, ja, zeker wel. Uh, wat denkt u ervan, Tante? Uh, ja, ja, ja. Het lijkt mij ook wel het beste. Uh, hoewel, uh, zou je nou niet iemand naar echt sturen... of naar de hoeve om, om een rijtuig dat ons kan komen afhalen? Ja, er valt nog van alles te beredderen... maar het beste lijkt me nu toch dat de dames eerst in bed komen. Ja, zeker. Ja. Met al die natte kleren aan... zullen de dames helemaal een ziekte op ja, ja, ja, ja, goed, goed. Uh, laten we dan maar gaan. Als die dames mij willen volgen... Ja, ja, ja, dat is ja, toch veel beter. Die natte Ja, ja, is Zo. En nu kunnen wij onze jassen en schoenen drogen. Heerlijk. En als Roggeveld wat brandewijn in huis heeft... Oh, oh, oh, daar mag je het niet aan, hoor. Dan zal ik de heren nog rok maken uh. zonder respirerend wijk. Oh, wij We kunnen wel oh, wat heer. gebruiken, soms willen wij alle nog gang. Ah, dat is ja. waar, ja. Weinstuber. Zeg, Weinstuber, maar hoe heb jij toch daar gespeeld om in die moddersloop terecht te komen? Dat, dat is zeer al verteld. Ik stond op die voortvlecht. Toen ik door die Golf overboord geschlagen werd. Mm. Oh. Ik dacht, ik versaufe. Maar nein, ik lag in die Gras. <lacht> <lacht> maar dat zag ik in dat onze Schip aankomen En ik begon te holen. En... Daar kwam ik in die schlootrijf. Maar niemand die ach, ach, ach, ach. Op mij. Hé, nee, Dat was wel pech. Ja, ja, daar had jij een schone kans om in open water te verdrinken. Ach, ach. En daar kwam jij in die stinkstoot. Ja, ja, ja, ja, ja. ik heb het ach, ach, ach, ach. leven daar afgebracht. Maar dat is dan ook alles. Oh, oh, oh. En wat denken de heren van deze rok? Oh, zo heet mogelijk opdrinken, oh, oh, oh, oh, oh. heren. Zo heet mogelijk. Dank, dank mogelijk. u, dank u, Rijnlouder. Ja, ja, ja. ja, dat, dat is goed, maar hè? O, oh, dat oh, doet. Oh, ja. ja. De vuur nu ook ja. nog lekker. Ik begin een beetje bij te komen. Ja, Zo is het geweest. Ja, uiteindelijk ja, ja, ja, ja. ja, ja, geveld. Nu zijn er nog ja. allerlei zaken te regelen. In eerste plaats heeft de heer Blaak om wat volk verzocht om het gestrande schip te maken. Ik zou zo zeggen dat het allemaal wel voor elkaar komen kan, hoor. Ja. Ik zal Kees roepen en die kan er wel met een paar man Meneer even eventjes... E Meneer Huik, mevrouw van Ben vraagt of u even boven kan komen. Oh, ja, zeker. Zeg me maar waar ik zijn moet. Nou, kijk eens. Hier de trap op Ja. En dan de tweede deur rechts. Tweede deur rechts. Ja. ja dan ben jij het, terpinaud? Ja, tante. tante. En hoe voelt u zich nu? Nou, dat valt wel mee hoor, Ferdinand. Al oh, ben ik blij dat ik in bed lig. Ja. Mevrouw Roggeveld heeft een kandeeltje voor me klaargemaakt. En, nou, knap ik al aardig vanop. Ja. En de meisjes, waar zijn die? Daar. Achter de bedsteegordijnen. Hoor, <lacht> Hoorbaar. Achter de kandeeltje. Oh. <lacht> Ferdinand, uh, moet je eens goed luisteren. Ja. Ik ben bang dat ze zich op herzicht dodelijk ongerust zullen maken. Daar ben ik ook bang voor, tante. Ja, ze zullen ja. zeker boodschappen naar Amsterdam en naar Guldenhof... en wie weet waar nog meer allemaal naartoe sturen... en alles in gaat naar brengen. Mm, dat is niet onwaarschijnlijk. Nou, ik zou dan erg graag willen dat baas Roggeveld iemand komt sturen... om te zeggen waar we zijn. Dat wil ik wel doen, tante. Oh, nee, nee, nee, nee, Ferdinand. Nee. Oh, nee. Dat wil ik volstrekt niet hebben. Je moet nou niet weer in die kou en die regen naar buiten. Ach, gaan. laat u dat maar aan mij over, tante. U zult hier toch niet langer willen blijven dan tot morgenochtend, en dan moet u toch wat schoon goed hebben, nietwaar? Ja. Het gelukkig juist. zaterdagavond. van oh, Suzanne. Uh, tante, ik heb met Bas Roggeveld het volgende afgesproken. Hij zal de boerenwagen inspannen... en daarmee zullen Rijnhoven, Wijnstuber en ik naar Muiden gaan. Een mooi vriend. Ja. De heren zullen vandaag hun weg wel vinden naar Amsterdam... en ik ga naar Schavenland. Nou, en vandaar zal ik iemand naar de hoeve sturen... om te kijken of u rijtuig daar nog... Oh, dat is. is heel, heel goed overrecht, Klaas zal met Kees de Boerenknecht hier naar het jacht terug gaan... om te zien hoe hij zijn meester van dienst kan zijn. Ja, zo jammer zijn dat we de andere jongen zouden stelen. Ja. Nou, Ferdinand, ik vind dat je het allemaal goed geregeld hebt. Dank Als je dan met kaartje de kamer neer wil overleggen... dan weet zij wel wat wij allemaal nodig hebben. Ja, dan, tante. Nou, dat is dan in orde. Dan wens ik u een goede nacht, tante. Dank je, jongen. Misschien hebben de jonge dames nog een opdracht? Ja, ik kan het een vraag. Ja, Ferdinand. Ja, ...dat je niet een boodschap aan haar oom kan sturen... ...omdat die anders ongerust zal zijn over zijn lieve zoon. Suzanne, blijf achter de gordijnen. Dat geeft oh. geen pas. Oh. Ik ben bang dat ik erg onderscheiden ben, Ferdinand. Maar ze zal mij een groot plezier doen. Uh, natuurlijk, dat neem ik graag op me. Ik zal er wel voor zorgen. Oh ja, Ferdinand. Uh, uh, verder vraagt Henriette of je aan Kaartje wil zeggen... ...dat ze haar kapsel met de rode rode strikken mee oh. Oh, je moet. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Uh, dat is de deur. Dat de kaartje meebrengt niet goed. En laat ze landen, dat iemand vergeet. Brussel of zoentjes. Ja, uh, maar de dames kunnen gerust zijn. Ik zal overal voor zorgen. Wel, tante. Ik laat nu inspannen. En dan gaan we gade op stap. Goedenacht allemaal. Goedenacht. Goedenacht. En zorg goed als je... Ach, Ik ben blij dat we na dat verschrikkelijke avontuur weer terug zijn op zicht. Ik hoop mij dat mevrouw van Bemde geen slechte gevolgen heeft ondervonden van onze boot, toch? Nou, dat hoop ik met je al, Harriet. Trouwens, dat geldt voor ons allemaal. Wel ja, Ferdinand. Neem jij de wens maar zo ruim mogelijk. Dan vergeet je ook jezelf niet. Oh, wat mij betreft. Ik ben niet van suiker of van kraakporselein. Ik zal van een afpak niet doodgaan. Nou, nou, nou. Je praat als een echte held. Ja. Maar toen je terugkwam van de reis was je toch broerlijk ziek van de buiden die je toen op je dag had gehad. Is dat waar? Maar dan mag je toch wel oppassen, Ferdinand. Je bent er midden in de nacht weer op uitgegaan. Is dat waar? Maar dan mag je toch wel oppassen, Ferdinand. Ja. Oh, jetje, je zou hem in de grond bedelven. Het is maar goed dat jij zijn zuster niet bent. Dat vind ik ook, ja. ja. Oh, dat is wel een heel fraai compliment. Oh, nee, nee, nee, nee. nee. Oh, je houdt niet van complimenten. Maar toch durf ik het samen te houden. Zonder onbeleefd genoemd te worden. Dat gaat me te hoog. We zullen meneer Huik maar niet om een verklaring van zijn woorden vragen. Nee. Uh, uh, het is net of ik de beweging van het schip nog voel. Wat mij betreft, ik hoop het nooit meer mee te maken. Als ik ooit trouw, dan stel ik als voorwaarde dat mijn man er geen boeier op na houdt. Nou, dan kun je net zo goed de voorwaarde maken dat hij geen rijtuig houdt. Ik geloof dat er meer ongelukken gebeuren met rijtuigen dan met schepen. Oh, al bij mij dan niet. Ik heb al honderd malen in een rijtuig gezeten en er is mij nog nooit iets overkomen. En de eerste keer dat ik op een schip ben, loopt het zo af... Bij Lodewijk is het net omgekeerd. Hij is wel twintig keer van zijn paard gevallen. En ik weet niet hoeveel maal met zijn chees omgeslagen. Arme Lodewijk. Maar dit is het eerste wat er met zijn jacht overkomt. Ja. het oh, is dan wel dat zeer beminnelijk dat hij dat voor ons bewaard heeft. Juffrouw Suzanne, of u even bij mevrouw wil komen. Oh. Nee, ik moet natuurlijk weer voor het eten zorgen. <laughs> ik kom, Kaatje. Goed, Juffrouw. Wat eet jij viefd, En jij is dan... hey. Maak maar dat je wegkomt. Tante wacht op je. Oh. Meneer wil ontslagen worden van mijn lastig gezelschap. Maak ja. oh, eh, je niet ongerust, broertje. <laughs> Ik ga al.